4 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. In Finsterwolde in Groningen heeft vannacht een ernstig ongeval plaatsgevonden. Daarbij zijn meerdere personen zwaar gewond geraakt, meldt de politie. Aanvankelijk zei de politie dat er een aanrijding was geweest tussen twee voertuigen, waarbij één auto in brand was gevlogen en de andere in de sloot was beland. Later werd dit gecorrigeerd naar een ernstig ongeval, waarbij in elk geval één voertuig betrokken was. Die auto is vervolgens in brand gevlogen. De Amerikaanse oud-president Obama heeft zijn landgenoten die per post willen stemmen opgeroepen om dat zo vroeg mogelijk te doen. Hij is bang dat de huidige president Trump het stemmen per post zal proberen te saboteren. De verwachting is dat door corona veel meer Amerikanen per post hun president willen kiezen dan in voorgaande jaren. Trump heeft al gezegd dat hij de posterijen minder geld wil geven. Daardoor dreigen veel poststemmen niet op tijd verwerkt te kunnen worden. De democraten willen juist dat er meer geld komt voor de posterijen. Nederlanders hebben ruim 11,4 miljoen euro gestoord op Giro 555 voor noodhulp aan de slachtoffers van de ramp in de haven van Beirut. In radio- en televisieprogramma's op de publieke omroep en de commerciële zenders was gisteren aandacht voor de actiedag van Giro 555. Bekende Nederlanders hielpen mee om van de actie een succes te maken en verwacht wordt dat het bedrag nog verder oploopt. De inwoners van de Amerikaanse staat Mississippi mogen binnenkort een nieuwe vlag kiezen. De oude bevatte een verwijzing naar de confederatie, de staten die in de Amerikaanse burgeroorlog de slavernij wilden behouden. Na de gewelddadige dood van George Floyd werd besloten dat die vlag aan vervanging toe was. Er werden meer dan 3000 ontwerpen ingediend, waaronder enkele met de beeldenis van Elvis Presley, die in Mississippi is geboren. Uiteindelijk zijn er negen overgebleven waaruit de inwoners een keuze kunnen maken.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 I'm gonna get Thank you. We'll